Kees Groot met het NOS-journaal. dat Karachi zijn zeker 34 doden gevallen. In de grootste stad van Pakistan zijn al maandenlang gevechten... tussen aanhangers van politieke partijen... die verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigen. Vanwege het geweld zijn opnieuw honderden extra agenten... en veiligheidstroepen ingezet. Daarnaast heeft de Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd... dat de stad voortaan ook met helikopters in de gaten wordt gehouden. De gevechten tussen de verschillende groepen zijn bijna altijd s'nachts...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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zet. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu de herhaling van ZFM Jazz.